Uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In de zaak niet... ...mannen DNA afgestaan. In totaal waren er 21.500 mannen opgeroepen. Gisteren was de laatste dag van het DNA-verwantschapsonderzoek. De afgenomen monsters worden nu bij het NIVI vergeleken... ...met het materiaal dat in 1998 is gevonden. Als er families zijn van wie niemand aan het onderzoek heeft meegedaan... ...worden die gevraagd om dat alsnog te doen. In de zorg wordt gewerkt aan een proef waarbij iedereen zijn eigen medische informatie kan beheren. Patiënten kunnen straks op een site of app al hun medische gegevens inzien. Bijvoorbeeld van de huisarts, het ziekenhuis, de apotheek of de zorgverzekeraar. Vervolgens bepalen mensen zelf welke informatie met een andere zorgpartij wordt gedeeld. Het ministerie van VWS subsidieert de proef met 3 miljoen euro. Er komt een integriteitstoets voor kandidaatwethouders. Ook moeten zij in de toekomst allemaal een verklaring omtrent het gedrag overleggen. Minister Ollongren schrijft aan de Tweede Kamer dat de toets bedoeld is om te voorkomen dat criminelen in de politiek infiltreren. Zo wordt onderzocht of de beoogde wethouder gevoelig is voor corruptie. In Antwerpen zitten vier verdachten vast naar aanleiding van een aangifte van twee Nederlandse vrouwen die vrijdag zouden zijn verkracht. Volgens Belgische media waren de vrouwen van 21 en 22 op een feest gedrogeerd. Daarna zouden ze door enkele mannen naar hun hotelkamer zijn gebracht en daar verkracht en beroofd. Het treinverkeer van en naar Rotterdam Centraal heeft vanochtend anderhalf uur helemaal plat gelegen door een grote sein- en wisselstoring. De problemen begonnen rond half tien en even na elf uur kwam het treinverkeer weer op gang. Wat de oorzaak van die storing was is niet bekend. Inmiddels rijdt alles weer normaal, zegt NS. Het weer, zonnig, 3 graden bij een matige tot vrij krachtige Noordoostenwind. Vanavond en vannacht kans op gladheid door lichte sneeuw en ijzel. Morgen overdag opnieuw droog en zonnig, dan wordt het 5 tot 8 graden. Dit was. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad vielen rijden op de A1 Apeldoorn-Amsterdam, tussen Voorthuis en Hoeverlaken 9 kilometer aan ongeluk.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 Een uh, drie granen ei. <tie> uh, <tie> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Drie granen ei. Nee, dat hebben we al gehad Een drie granen hebben we gehad. Nee. Nee, hebben we gehad. Kerstboom hebben, hebben, hebben, hebben we ook gehad. Kerstboom hebben we gehad. Dat mijn vader. De kiespijn heb ik ook gehad al. heb ik allemaal gehad. Dat, ging, dat heb ik wel. Allemaal... Geluk heb ik van gezongen. Ja, was... Ik ging leg, hè.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 En er zat nog zo'n tante, en die riep maar steeds, en ik ben tegen het huwelijk. Ja dank je, de koe koek met zo'n kop.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 Artiest in het licht. En dan is uh, vandaag uh, aandacht voor uh, de heer Paul Atkinson. Um, geboren op 19 maart 1946 in uh, Caffley, Hertfordshire. En uh, ja, ook dit is weer een artiest. waarvan ik helaas moet zeggen dat hij inmiddels ook al is overleden. in Santa Monica wel. Uh, op 1 april 2004. Hij was een Britse muziekproducer en in de zestiger jaren was hij gitarist in de popgroep De Zombies. En um, hij was onder meer met Rod Argent en Hugh Grundy leerling op de fameuze St. Albans School. En vanaf 1960 ongeveer werkten deze drie mannen mee aan diverse muziekprojecten van de school en geleidelijk begonnen zij met een bandje. En hierbij raakten ook Colin Blundstone en Chris White, die op een andere school zaten, betrokken. Nadat de groep een plaatselijke wedstrijd had gewonnen, werd in het café de naam De Zombies verzonnen. De Zombies kregen een platencontract bij Dekka en ver vertrokken naar Londen. Hier duurde het even voor ze succes kregen, maar na She's Not There uit 1965 behoorde de band tot de grootte van het moment... Het succes kon echter niet worden uitgebouwd, al werd Tell Her No nog een bescheiden hit. Atkinson, Atkinson was in die jaren een trouwe, maar weinig beeldbepalende kracht binnen de groep. De aandacht ging vooral uit naar Argent en White, die zich tot de songwriters van de zombies ontwikkelden, en naar zanger Bluntstone. Atkinson's gitaarwerk was echter een vaste waarde... Zoals ook, in, uh, zoals ook op de zwanenzang van de band zou blijken. In 1967 besloten de zombies te stoppen. Ze gingen nog eenmaal de studio in... voor de opname van het album Odyssey and Oracle opname. Anders dan het debuutalbum Begin Here... bevatte dit alleen eigen composities met nummers als... This Will Be Our Year en Times of the Seasons... En dat is ook het nummer waar we nu naar gaan luisteren. Paul Atkinson. It's a time of the season when, when love runs high in this time give it to me easy and let me try with pleasure at Take you in the sun to promised lands To show you everyone. is It's the time of the season for love <sighs> What's, What's, What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich really Rich like me, as he takes any time to show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you.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 Ja, het is kwart over één en uh, als het ongebruikelijk gebruikelijk hebben wij uh, onze razende reporter uit Zandvoort aan de telefoon. Joop van Hesse en Dolly, Ja. Oh. aan jou de eer om Joop uit te horen over het weekend. Oh, is dat zo? Nou, zeker een grote eer. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, een eer. We hebben het <laughs> nooit gedaan namelijk. Nee, zo is het. Nee, het is helemaal nieuw voor me om met jou een gesprek ja. te voeren. Ja, Ja, ja. <laughs> ah. ja niks is minder waar. Nee? nee, zo is het gelukkig, hè. Ja, ja. Maar uh, je maar hebt vast wel uh, vijen, nieuwe, nieuwe informatie voor ons, denk ik. Nou, of dat, niet? wil je echt niet weten wat een weekend ik heb gehad. Wat dan? Ongelooflijk. Hoezo? Mijn stendin, Ebu van de Ploeg, die was op vakantie in Istanbul. Dus ik heb ja? alles zelf moeten uh, bezoeken. Oh jee. Nogal wat. Jeetje. Uh, en dan begin ik alleen nog maar bij de zaterdag, want we begonnen eigenlijk met het, uh, het uh, lijsttrekkersdebat van uh, CFM en uh, de Sanders Courant ja. in de raadzaal. Ja, ja nou, daar ben je natuurlijk vol mee bezig. Het was een ontzettend ja. uh, goede, goed debat, denk ik. Ja, dat en, vind en wat... ik ook. Het kwam ook goed over en het was uh, heel prettig om naar te luisteren. Nou, dat is heel ja. belangrijk. Ik ben ja. blij dat je dat zegt. Ja. Uh, ...vanavond uh, nog eentje, maar dan is het uh, onder auspicie van de gemeente... ...en ook dat wordt door uh, Ben Zonneveld en uh, mijn persoon uh, gepresenteerd. Ja. Dat is vanaf acht uur in het uh, Theater De Krocht. Ja. En daar bent u van harte welkom. Daar kunt u ook vragen stellen. Uh, het liefst hebben we de vragen vooraf, dat we ze kunnen, uh, eventueel kunnen bewerken. Dat kan u dan sturen naar uh, info.zandvoortsecorant.nl Maar ook op de avond zelf, met name na de pauze, kan men vragen stellen... Die spontaan opkomen of, of opheldering vragen aan de lijsttrekkers. En dat zijn er elf, dit keer. dat zijn er nogal wat. De raad van uh, elf. <laughs> ah! <laughs> <laughs> Niet? <laughs> ja, helemaal tram. Nou goed, oké. Okay. Ja. Maar goed, vanavond even. Uh, komt u naar de, de uh, kroch toe? Het wordt ook uitgezonden door CFM. Uh, ...live te volgen. En, ja. uh, dat gaat zelfs nog nadat de, de, het officiële gedeelte afgesloten is in de kroch... ...dat is rond 11 uur, ja. gaat CFM nog door... ...en mocht het na 12 het nog interessant zijn... ...dan worden de politici naar de studio gehaald... ...en dan gaat men nog lekker eventjes door met uh, politiek... ...en politieke statements maken... ...want Oeh. woensdag zijn natuurlijk die uh, hele belangrijke gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En uh, ja, um, ik zal je eerlijk zeggen... Uh, ...ik ben sinds gisteren pas uit op wie ik nou ga stemmen... Ja. Ik wist het echt niet. Ik had er drie in mijn hoofd. Maar ja, je mag maar één keer stemmen. Ja, zonde, hè? Uh, ja. Ja. ja dat, daar, wij hadden het er ook net over. Het zou zo mooi zijn als je gewoon zonder partij, maar wel op een persoon kon stemmen. En, ja. en dat dan die personen samen gaan werken, weet je wel? Maar ja, goed. Maar ja. Ja. Nou goed, uh, het, het is niet anders. Uh, nee. Het is een uh, noodzakelijk waard, maar het is wel nodig natuurlijk. zijn Ja, door ja te zeker, te... zeker, ja. Maar ja, je oh, moet keuzes maken. De ochtend. Ja. ja goed, de ochtend dan ben je, een, ben je al één uh, uur klaar. Ja. En, en ondertussen is de compost, compost uitgedeeld bij de gemeenterevise. Oh, dat is geen gemeenterevise meer. Dat is de remise van Meerlanden, moet ik zeggen, aan de ja. Kamerlijn-Onderstraat. Ja. Daar ben ik dus niet bij geweest. Maar goed, uh, ik denk dat het weer druk is geweest. Smiddags, ook leuk, uh, voor een heleboel zandvoortjes. Smiddags was er een reunie van Fotolito Drommel in het sportcafé bij de van Sporthal. Okay. De Drommel die ja. is in de jaren 60 opgericht in de Schoolstraat. Is mm -hmm. maakt verhuisd naar Noord. Ja. En 80 man waren naar die reunie gekomen. Zo, Zo ja, wat ja, een ja. opkomst. Ja, ja. het is uh, heel frappant. met verwachten uh, 20, 30 man hoogheid. Ja. Maar het werden de 80, Een hele leuke groep met hoofdzakelijk zandvoorters. En ja. ook zandvoorters ja. die allerlei herinneringen op konden halen. Leuk. Uh, het bedrijf uh, het had een, ook nog in, in 1996 uit mijn hoofd. Hadden ze een reunie gedaan en nu weer, en dat hebben ze. heeft uh, René uh, Rubeling heeft dat uh, gedaan, omdat het gebouw niet meer bestaat. Dat is uh, plat gegaan, er wordt nu gebouwd in, uh, in uh, Nieuw-Zeeland. Ja, komt weer een vet en, gebouw zeg uh, ja, ik. Nou, dat vond hij dus een, een gelegenheid om daar een reunie voor te organiseren. Mm -hmm. Ontzettend geslaagd geweest. 80 man, en dat vind ik nogal wat. Zeker een grote inkomst. de Wurf, hè. Ja. De wurf bestaat 70 jaar, had ja. verjaardag. Er is een speciaal uh, stuk ingestudeerd en uh, dat was uh, weer jarig voor een heleboel mensen, heel herkenbaar. Uh, en uh, na afloop werd uh, de wurf door uh, kreeg de wurf uh, van de burgemeester, van het college moet ik eigenlijk zeggen, de waarderingsspeld van de gemeente Zandvoort. Zeer een speciale terecht. Speciale speld. Zeer terecht. Uh, <laughs> Het is een, een speltje waar, uh, waar twee, hooguit drie keer per jaar, wordt uitgereikt aan organisaties of mensen die veel verzonders hebben gedaan. En daar is de Wurf er eentje van. Volkomen terecht dus. Ja, zeker. Ja, en dan de zondag een, een dag van muziek voor mij. Want ik ben in, bij concerten geweest van allerlei soorten muziek. Het begon met Klesse Concerts, ja. twee dames, een, een, een Friese dame en een, een, een Japanse dame die prachtige muziek maakte op uh, piano en uh, cello. Uh, het was echt adembenemend. De mm. Socialisten speelden een, een, een stuk van een werk van een, een letse componist. Yeah. Vasks, Platter Vasks. En dat klonk heel modern. En daar hou ik helemaal niet van. Nee. Maar je zat ademloos te luisteren. Toch wel. Die meid, die, wat haalt ze uit die cello vandaan? Dat was ook het, het stuk was bedoeld om te laten zien wat je met een cello kan. En het was waanzinnig onbegrijpelijk dat je dat, dat, je dat op zo'n manier uh, te weten moet komen. Ja. Uh, het was grandioos in ieder geval, het hele concert. Helaas was het niet al te vol. Nou ja, dat heeft ook te maken met de, de keuze van natuurlijk van de Stichting Classic concert. De ene keer zit het vol, want er zit een hele populaire muziek of, of groep of mm -hmm. uh, uh, orkest, maakt niet uit. En de andere keer is het wat minder uh, interessant voor een heleboel mensen. Ja, het is minder bekend, hè? Ja, ja. ja en toch wat zitten. Echt, ik ben blij dat ik erbij kan zijn. Nou, goed zo. Ja. Vervolgens ging het naar Het Wapen van Zandvoort, want daar speelt een hele leuke uh, Dixieland-band, ja. uh, gezellige muziek, uh, een soort van Basins uh, Street Blues. En dat Geweldig, was uh, denk leuk. ik ook min of meer ter ere van Sint Patrick's Day denk ik, want ik zag de heren helemaal in het groen gekreed, gekleed, of had dat er niks ja, mee te maken? Ja. Dat weet ik niet. Oh. Ze waren inderdaad in het groen, maar of dat met Sint-Petrick steeds te maken heeft, ik heb geen idee. Ik heb mm -mm. Vraag. Ik hoef ook geen recensie mee te maken, alleen een foto, maar ik het was ja. mooi dat ik erbij was. Ja. Um, ze waren met z'n vieren. En uh, ja, ik wist dat wij nog zo'n zo wasbord, weet je wel? Oh ja. Omdat die die rippen met een wasbord aan. Maar had je toch even ah. je overhemd omhoog kunnen doen? <laughs> ja, <laughs> <laughs> ja. Dat was <dat laughs> waar, maar Bolly. Oh, dat heb je dat niet meer? <laughs> ja, ja. ja. Dus zet dat niet in je gedachten, dat is fout. Ja. Nou, dan moet ik even herstellen dan hoor. Ja. Hou het voor je geestjes ook weg. Hup. Hup. Ja, ja, dat was dus ook leuk, maar ja. ondertussen begon in restaurant Eppenvloed, zou moeten beginnen in restaurant Eppenvloed, ja. een concert van Kessel van Live. Ja. Met onder andere Naomi Boon. Ja. Uh, ik kom daar om. Uh, nou, vijf of vijf binnen, en ze yeah. moeten nog beginnen. Oh jee. Dat is, typ ja, dat is typisch van Kessels. Okay. Want uh, uh, ik, ik, ik heb een voorbespreking van hem gehad, en je zegt: begin nou een keer op tijd. Oh, dat zullen we wel zien. Yeah. Nou, dus niet. Uh, <laughs> vijf uur begonnen ze te spelen, maar. Heerlijke muziek natuurlijk. Het, het ja. restaurant van Amsterdam Beach hotel stond echt helemaal vol. Er ja. komt bijna geen mens meer bij. Oh. Of, of ze moesten op het podium gaan staan. Ja. En heerlijke muziek. Zo lekker, gouden, oude muziek, van alles en nog wat. Ja. Uh, maar ook uh, muziek met een de gitarist die er echt mag zijn. Eben Jong kan echt gitaar spelen. Ja. En uit de nieuwe akoestische gitaar zit een prachtig geluid in. En ja, hij, hij speelt met dat ding. Dat, dat is zijn, zijn dingetje. Ja. Of van te genieten. Mooi nou, zo. En daarna ja. daarna, ja, we gaan weer van de ene huizen in het andere huizen. Uh, ging ik naar een, een, een uh, ja, laat ik zeggen, een, een bijeenkomst bij Rabbel. Uh, ja. Daar zongen uh, wat Amsterdamse artiesten. Ja. Je weet het, het is niet mijn genre, maar het was tegelijkertijd de laatste avond waarbij Marcel Muscher uh, uh, van uh, Rabbel... En Marcel Horneman van de Slager samenwerkte met uh, buffetten om uh, de, de, de gasten te entertainen. Yeah. Zij, dat was voor een, een bedrag kon je daar eten. Yeah. En daar was dan de, de, de Amsterdamse avond omheen gebouwd. Yeah. Uh, heel leuk initiatief. Zat ook weer vol, 60 man. Maar yeah. ik, zeg, ik kan niks meer kwijt, 60 man zitten gewoon. Dat is een volle bak. Yeah. Dus dat slaat wel aan. En hij gaat er ook, samen met waarschijnlijk met, met Horneman... Volgend jaar, volgend seizoen, volgend winterseizoen moet ik natuurlijk zeggen. Gaat ze ja. daarmee door? Leuk. Was dat met Paul Meijer? Wie is het <lacht> Onno. Ik ben het, Onno. <lacht> oh, sorry. Hi. Ja, wat zei je? Uh, Paul Meijer, was het met Paul Meijert samen? Uh, die, uh, Ik geef niet uh, hoe die meneer heet, dat moet ik nog opzoeken. Ja, nou, een op, een beetje klein mannetje, op. dik, uh, brilletje op, uh, hoedje op. Snorretje. Snorretje, ja. Ja, die was het dus. Ja, dan is de. Uh, ik ik, ik, ja. wad, ik wad, was daar binnen en draai, die hele uh, restaurant was al vol. Ja. En uh, ik loop voorbij die, die tussengang vanuit een naar het andere zaaltje. En toen uh, kwam Klaas Koper ineens en die begon te zingen. Ah. Klaas doet dat regelmatig. En dan gaat hij zijn lied. Ja. Dat, dat heeft hij al zo vaak gezonden: Droomland. Ja, ja dat, dat, dat leeft hij volgens ja. <laughs> mij. Het is Mooi. geweldig. En dat deed hij nu ook weer. Leuk. Ja, klopt, dat was de vorige keer ook. Uh... Zingen kan hij nog. Mooi. Ja, wat is ja. echt leuk. Nou, we ja, naderen alweer. Weer... Het, uh, het is mijn een soort muziek niet, maar nee. voor een heleboel mensen wel. Ja, ja, nou ja, goed, als er 60 man zit, het ziet vol. Dan, dan uh, is, heeft het duidelijk uh, animo. Ja, absoluut. ja uh, buiten kijf men houdt van uh, het eten is perfect. Marcel uh, ja. Horneman maakt het ja. zelf klaar. Ja. Uit de kunst. Uh, en dan, dan ook nog draag, voor een, en, een klein bedrag, zoals je zegt. Nou ja. Bedrag, ja. Wie gaat er dan ja. nog thuis zitten? Hè? Ja, toch? Mijn idee. Ja, Mijn zo idee. is het toch? Zeg, Joop, we ja, gaan ja. naar de klok van half twee, dus het, het zit ja, er alweer op. Eén ding. Één ding. Heel kort, hoor. Naar de lijsttrekkersbak komen. Ja. En vanmiddag even naar de informatiemarkt in de Blauwe Trem. Oh, god, oh. dat is ook ja. ja. Dat is van, van twee, twee tot van vier, geloof ik, hè? In de Blauwe Trum, informatie. Het uh, gaat uh, over. Uh, of, uh, uh, zorg in Zandvoort. Ja, over, over dat je op jezelf kan blijven wonen. Ondanks dat thuis, je. Ja, langer lange thuis. Wonen, ja, Ja. Allerlei was organisaties. Geef ja. uh, de actie de bestandse en uh, daar kunt u allerlei informatie krijgen. over uh, uh, langer zelfstandig in Zandvoort blijven wonen. Ja, hartstikke mooi. Goed dat je het nog even zegt. Ja, ik was het vergeten, ik was hem ja. kwijt. Nou. Ja, kijk, daar ben ik voor <laughs> ja, ja, ja, ja, nou Maar ik ook een beetje, want ik heb natuurlijk het regionale nieuws. Maar ja, oh ja ik word hè, ook heb wat je ouder. Nieuws over, uh, hebben we ook het nieuws over die twee avonden van de gemeente over de afvalinzameling Nee, want dat is pas eind van de maand, hè, dus dat gaan we tegen nee, die tijden. Nee, Er stond het vandaag de, uh, op, op, hè? Woensdag en donderdag volgens mij 21 en 22 maart. Is het dan al? Oké, okay, ik zal aan collega Beb vragen en uh, collega Ron, of zij daar aandacht aan willen besteden. Ja, doe dat. Nee? dat is uh, woensdagavond in de kocht, dus voor de laagbouw. Ga, gaan ze dat uh, op woensdagavond doen met de verkiezingen. Nee, woensdagavond is toch de stemmingsavond in de... Oh, maar ja. nou, is volgende week woensdag, dan ben ik klaar. Ah, ja, zie je wel, ja. toch? Ja, ja zie je. Wat verdikke, man. Ik brengt je mij, mij helemaal van, mij, van Ja, Wacht ja. ja. is helemaal de... lang. is dat... Dondag donderdag is afvalinzameling voor de hoofdbouw in Pluspunt. Zo was het. Ja, precies. Ja. Nou, maar daar gaan we dan volgende week aandacht aan besteden. Woensdagavond, de, de verkiezingsavond, de uitslag van de... Vies. Dat is de 21ste. Vanaf, vanaf, ja. vanaf kwart over negen en ook weer uitgezonden door... Ja, ook weer uitgezonderd. Nou, uh, ja, zo is het. alle nieuws. Yes. En uh, ik ga uh, verder met onze krant. Hartstikke mooi. Succes ermee. En bedankt weer voor wel. je bijdrage. En uh, jullie nog een uh, leuke tijd tot, uh, tot de einde de uitzending uiteraard. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel okay. uh, Joop. Dan, Joop. <laughs> tot volgende bye week you. weer. Bye bye, bye. Bye. Bye. bye bye. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Tja. We gaan nog even weer over die bloemenverkoper in Bloemendaal hebben... want die is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een brand in zijn bloemenstal. Hij is met brandwonden aan zijn handen afgevoerd met de ambulance. Om half twee smiddags wilde de man een gasfles verwisselen... die hij gebruikte om de bloemenstal warm te houden. Dat ging schromelijk mis, waardoor er brand ontstond. De eigenaar van de stal probeerde zijn producten nog te redden... maar daarbij heeft hij dus die brandwonden aan zijn handen opgelopen... Gelukkig was de politie in de buurt en heeft het gebied afgezet en de brandweer kon daarna het vuur snel doven waardoor niet alle bloemen zijn verwoest. Vrijdagavond is een 42-jarige man uit IJmuiden rond 8 uur aangehouden op de Rijkstraatweg in Haarlem-Noord. Kort daarvoor had de man in een stadsbus vanuit het niets een vrouw mishandeld. De IJmuidenaar was na de mishandeling uitgestapt ter hoogte van de Mariakerk. En eh, diverse politievoertuigen stonden in verband met de aanhouding naast de bus. De overige passagiers moesten de bus verlaten en agenten wisten de verdachte in de omgeving aan te houden. De man is geboeid en in een politiewagen naar het politiebureau gebracht. Het 24-jarige slachtoffer uit Amsterdam heeft aangifte gedaan. Een 30-jarige man uit Zandvoort is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden. na diverse inbraken op een vakantiepark in Zandvoort. De man werd overlopen door getuigen en nam vervolgens de benen. Hierop werd de politie ingeschakeld. De agenten wisten de man op basis van zijn signalement in de omgeving aan te houden. Op dit moment gaat het om twee pogingen van inbraak en een voltooide inbraak. De vakantiegangers hebben aangifte gedaan en de Zandvoorter is aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Dan tot slot nog eventjes toch nog maar even aandacht vragen voor inderdaad het project Langer Wonen. De uh, informatiemarkt daarover vindt straks plaats van 2 tot 4 aan het louis carré nummer 1, de blauwe tram. Hier kunt u allerlei informatie krijgen over een langer zelfstandig thuis wonen. En wat er allemaal uh, aangevraagd kan worden en voor u verzorgd vo kan worden. Dus gaat u daar naartoe indien dat voor u van toepassing is. En dan voor vanavond toch nog eventjes ook aandacht. Voor de uitzending van het lijsttrekkersdebat van de gemeente... Uh, om 8 uur tot 10 uur aan gebouwde krocht. En het wordt uiteraard uitgezonden via ZFM Zandvoort. Um, ook van 8 tot 10 en wellicht nog wat later. Hebben ze een beetje kundige uh, debatleider in Zandvoort-Dolly? Nou, we hebben uh, pa, uh, Joop van Es is daar en uh, Ben Sonneveld. Ben Zonneveld. En die, neemt, die neemt dat meestal voor zijn rekening. Ja, ja. Die avonden. Dat is, uh, dat is belangrijk tijdens zo'n debat, hè? Ja, dat is heel dus, belangrijk. Ja. ja, dat je op tijd uh, in... Uh, in grijp, maar en ook, uh, ingrijpt, maar Ja, en dat, het, dat je ook naar de juiste personen weet te schakelen. Ja, nee, we... maar dat kunnen we aan Ben Zonneveld wel overlaten. Oké. Okay. Nou, ja. Maar goed. Dus komt allen vanavond dan, hè? Ja, Toch? ik zou het wel doen. Want uh, vanavond kunt u vragen stellen aan de politici die uh, verkiesbaar zijn en aan de partijen. Dus... Uh, ik zou er zeker heen gaan als u vragen heeft. U had al gehoord van Joop van Es dat u uw vragen ook in kunt sturen. Ik weet niet meer precies uh, welk e-mailadres hij nou noemde. Maar het is geloof ik info.apenstaartjesandvoortse courant.nl Maar kijkt u het anders even na op de website van de Zandvoortse courant. Maar u mag ook spontane vragen stellen na de pauze. En uh, mocht u het allemaal willen volgen... dan kunt u gewoon de radio aanzetten vanavond. Of de tv op kanaal 40 bij Sigo. En dan kunt u alles volgen. En u komt daar met een zonnig karakter. Want het zonnetje schijnt. En Dolly gaat ons alles vertellen over de rest van de dagen van deze week. Ja, want hoe gaat het zich ontwikkelen? Het is nu wel mooi, maar wat gaat er gebeuren? Ik ga eens even kijken. Het is vandaag dan natuurlijk prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft overal droog en er waait nog altijd een stevige noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal een graad of drie. Maar ja, door die wind zal het toch nog steeds kouder aanvoelen. Vanavond is het helder en bij een afnemende en naar noord draaiende wind... daalt de temperatuur naar ongeveer min één graad. Dus het is toch iets minder erg om vanavond over straat te gaan. Naar de krocht. Komende nacht neemt de bewolking toe en ook de kans op neerslag... Bij een weer oplopende temperatuur kan er wat lichte regen of sneeuw vallen. Morgen blijft het ook droog en zijn er flinke perioden met zon. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het noorden tot noordoosten. En de temperatuur is met maximaal een graad of 7 alweer wat hoger. Zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Ja, ja, we hebben er nog een paar. En onder andere Clarence Frockman Henry. Clarence Henry was geboren in New Orleans op 19 maart 1937. En um, ja, dus jarig vandaag. Hij is een Amerikaanse zanger... En zijn bijnaam Frogman dankt hij aan de kikkergeluiden... die hij op zijn eerste single 'One Cut No Home maakte. Ja, dat is nou, jammer, die heb ik niet uitgekozen. Ik heb een andere uitgekozen, dus die kikkergeluiden houden we nog te goed. Die, die draaien we wel een andere keer. In ieder geval is het zo dat Henry op zijn achtste begint... met het volgen van pianolessen. En in 1948 verhuist hij met zijn gezin naar Algiers in Louisiana... Daar gaat hij naar de middelbare school en ontwikkelt hij zelfstandig zijn pianospel. Zijn grootste voorbeelden zijn Vets Domino en professor Longhair. En in 1952 vraagt zijn muziekdocent of hij wil meespelen in het schoolbeentje. Och jeetje, mijn ding is gaat uitvallen. Uh, hoe heet dat? Mijn laptop. Nou, of je wilde meespelen in een schoolbentje, Ja, maar ik kan het... Wacht even hoor. Ja, hier kan ik het verder lezen. In 1956 breekt Henry landelijk door met zijn single 1 Cut No Home. En in dat nummer zingt hij met drie stemmen. Zijn eigen stem, een meisjesstem en een heel lage stem. En aan die lage stem, die klinkt als een kikker, daar houdt hij dus zijn bijnaam Frogman aan over. En in de Billboard Top Hot 100 bereikt hij in 1957 de 20 plaats. De singles die volgen worden echter geen hits, helaas. In, ja. Uh, ja? ja, nee, ga door. Ik, ik, wou, ik dacht dat je al klaar was, maar ik, Oh ja, hoor, ja, nee, maar is genoeg. Oh, ja. Ja, want ik wou juist, Laten we maar lekker ik, gaan ik, luisteren. Ik, ik, ik wou zeggen weer. van ja, ja. die, die, die, die, die artiest in het licht ja. uh, die jij uitkiest, daar kikker je van op, he, toch? Ja, zeker weten. Nou, <laughs> luister maar. Ik vind het heel gezellig. Ja, he? ja. Ja. ja, dat vond ik ook. Ik vond hem hartstikke leuk. Uh, ik ga even nog een plaatje opzoeken. Dan moet jij mij even vertellen wat jij hierna gaat, uh, gaat kiezen uh, voor artiest in het licht. Ja, dat is goed. Ik heb er nog drie. Dat doe ik in de Mutten. Wie die, van de drie? Tien pond ook, goede Geurte. Ja. Toch, zo, gaat, zo gaat het toch ongeveer? Ja, ja, de tien pond kaas. Inemi de, okay. okay. in de Mutten is de baas. En als ik hem niet leuk vind, ga ik door. Maar jij mag de baas niet zijn. Ja. Oké. Okay. Zo. Ja. Ja. Dus Jasper Takonis, die leerde ik kennen bij Radio Beverwijk. toen kwam hij ja. even binnenzakken. Het is dus een musical uh, uh, muzikant, ja, zanger. Ja, we hebben hem al eens gedraaid ja, geloof ik. Geweldig, ja, ja. ja. Ah, ah, adore you and want you so. I know. but believe me. Hij liep automatisch door, jij mag eerst even uitleggen wie die beller is. Ja, maar je hebt nou ook Tom McVeigh opstaan, zie ik. Oei, wat zei je? Je hebt Tom McVeigh opstaan. Ja, maar dat komt wel goed hoor. Oh, dat komt goed. Ja, want die staat ook nog ergens tussen. We gaan niet redden met al die artiesten. Stan van Samang, geboren in wijgmaal bij Leuven op 19 maart 1979... Hij is een Vlaamse acteur en zanger. Uh, Van Semang volgde een opleiding kleinkunst op Studio Herman Teylink. Uh, maar hij maakte deze niet af en belandde toch wel in het acteursvak. Hij deed audities voor de film Falling, maar werd daar niet voor aangenomen. Nou, lekker belangrijk dan. Ja, hij toen niet. Uh, yeah. uh, hij speelde in zijn jonge jaren ook in de groep The Unauthenticated. En met die groep stond hij in 1990. 1999, sorry, op Rock met een medestudent van studio Herman Terlink. En Van Samer Samang werkte een tijdje als arbeider. In 2011 speelt hij na bijna drie jaar pauze een uh, rol van Steve in Vermist... en in 2013 heeft hij een hoofdrol te pakken in de VTM-serie Zuidflank als Rob van den Berg. Daarnaast speelt hij opnieuw mee in het vijfde seizoen van Vermist... En in 2015 kent Van Samang veel succes met zijn muziek, na zijn deelname aan het VTM-programma Liefde voor Muziek, waarin artiesten elkaars nummers kofferen. Op 9 mei 2015 staat hij met zes nummers in de Ultra Top 50 en dat is een record. Bovendien bezet hij de eerste twee plaatsen met een ster en Goedemorgen, Goedendag die beide ook de kaap van 10.000 verkochte exemplaren bereiken... en dus de Gouden Status kregen. Dat is ook het nummer waar we naar gaan luisteren. Goeiemorgen, goeiedag. Morgen in de wekker afgezet, strek mijn tenen en mijn benen. Ik stap, ik uit. Bed. geen een pyjama en ook geen penguard. Dat is allemaal overroepen, ik draag alleen maar na. Water laten lopen, handjes in de lucht. Een douche is zalig, denkt, slomsch je een zucht. Goed afdrogen en een aan gedaan. Fly vet, sneakers en een bekjebroeps kanaal. Perfect, maar mijn frak. Die dat ik gisteren heb gekocht voor een appel en een ei. Ik Moest niet wachten in de rij. Ieder paskotje was vrij. Portefeuille laten liggen, iemand gaf hem terug aan mij. Step uit de house, start court zo'n no. Zijn terug, ik vergat de flow. Twee wielen, cruise de flow. Goeiedag, goeiemorgen. Goeiemorgen, nacht. Morgen, deze dag, komt dat ik weer leven mag, goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen, Ik sta altijd op mijn lach sinds dat ik hier het leven zag, goeiemorgen. Als een spel je kunt krijgen Smile on your face om te stijgen Hogere levels te bereiken Durven springen en bouwen aan je dromen Daar kunnen ook veel punten mee bekomen Lacht eens naar de mensen dat je nog tegen gaat komen Op het einde van de rit, ze zullen je belonen Voor Minstens één complimentje per dag Verwacht u al maar aan de lach Ook wat knuffelen dat mag ga er nooit niet stag. Kunde zijn gelijk ik Content dat ik weer leven mag Ik pak het leven gelijk dat komt maar regen komt toch de zon Hoe is het met u alles bal? Goeiendag Goeiemorgen Goeiemorgen Goeiendag Goeiemorgen deze dag, komt en tak weer leven mag. Goeiemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen, goeiemorgen, Ik sta altijd op mijn lach sinds dat ik hier het leven zag. Goeiemorgen. Ja. Beetje Clouseau-achtig. Uh, uh, ja, ja. ja, maar dan anders. Maar dan anders. Ja. Maar Jan, Jan Smit, die Jan, Jan zag ik ook in, op televisie van de week met, met, in België. In, in het Paleis in Antwerpen of zo, sportpaleis, geloof ik. Ja. Uh, en die, die scoort daar ook behoorlijk, Jan Smit. In België? Ja. Ja. Ja, ja. ja. Ongelooflijk, hè? Ja, ja echt, enorme vriendliefhebber, hè? Ja, ja. ja. <laughs> Check. Hé, <laughs> hey, uh, ja. jullie rijden nooit waar ik morgen naartoe ga. Willen we het weten? Nou. Hè? Ja, jou begin, kun je alles verwachten. begin, begin, begin met ja. een K. K. K, de K. K. Keuken. Mag ik een tip? Een hint, een hint. Ja, ja. het heeft met bloemen te maken. Met bloemen. De keukenhof? De ja! Oh, ja. ga jij naar de keukenhof? Nou, ik ben uitgenodigd uh, uh, voor een lunch en, en, uh, en een voorstelling. God, en, wat en, is in de keukenhof? In de keukenhof. Wat uh, voor voorstelling dan? Ja, ik weet niet wat ze gaan... Uh, ja, het heeft, elk jaar heeft het thema, hè, oh. de keukenhof. Er uh, oh. is dan kunst te bewonderen. En, ja. uh, en in het kader van dat thema daar zal die voorstelling. Oh, dan dus zal het hebben. wel over vogels gaan ja. dit jaar? Ik, ik, ik, Dat ik, jij bent ik, uitgenodigd. Ik, ik, en ik vraag me af. <lacht> ja, nou ja. Trekvogels. <lacht> Jij ja, hebt ook wel heb heb een beetje bij de handjes aan het eten. Nou, he. ja. nou jij vraag je toch <Gelijnen> helaas Hé, luister. De Keukenhof. Waar ik zo benieuwd naar ben. Nou? Want als ik zo, zo door, de, door de steden rijd en ik zie in de plantsoenen... die krokusjes en die narcissen, die hangen oh, schattig, er allemaal... Hè? Ja, maar die hangen oh. allemaal voor apengapen. door oh, die is vorst dat zo? Door die vorst, ja. Ja, die hebben we, ja dat was vorig dus, ik, jaar ook, hè? Ik ben nieuwsgierig hoe ze dat op de Keukenhof allemaal oplossen. Want daar staan natuurlijk. Kacheltjes, zo. hè, kacheltjes. Kacheltjes? Ja, natuurlijk. O oh ja? Ja, ieder bloempje krijgt een eigen kacheltje. Is dat zo? Ja. Dolly, wat weet, wat weet jij toch veel over... Ja, de... ik snap ook niet dat ik niet uitgenodigd word voor zo'n lunch. <laughs> wat, wat weet jij toch veel over de natuur, Dolly? Ja, ja, ja. Ja, over natuur weet ik alles. Ja. <laughs> zo? Nou. <laughs> ja? nee. Luisteraars, zet u haar maar even uit. <laughs> ik heb een grote tuin, hoor. Dus ik weet best wel veel van de natuur. Maar wat me nou zo tegenvalt, Dolly? Ja. Wat me nou zo enorm van jou tegenvalt, dat jij mij geen bloemen meer brengt. Nee, dat zou je wel willen, hè? Ik wacht nu eerst eens een keer andersom, uh, Charles Dijs. Nee, luister, kijk. Ja, ja. Want er is ook een liedje, liedje op gemaakt. Ja, dat heb ik gezongen voor jou. You won't bring me flowers. Ja, niks, ah, je, bent, je bent aardig bestemd, ja. door, door. Geen tulpen, niks. Hey, je bent aardig bestemd. Fantastisch. Ja, ja. was ja. nog in mijn goede tijd. Toen dronk je nog niet. Nee, ja. Toen rookte ik nog. Ja. Hoor, maar, hoor je die zware stem? Ja. Want we zijn alweer bijna het eind, uh, luisteraars, van ja. de uh, twee uur lang Zandvoort lunch. Ja. Uh, nou, uh, de, slot, de slotwoorden laat ik aan mijn sidekick over. Ja, hm. oh ja, sorry. Ja. Uh, <laughs> nou, luisteraars, allemaal ontzettend bedankt voor het luisteren. We hebben deze uitzending weer met heel veel plezier gedaan. Toch, Charles? Toch? Helemaal goed. Toch, Charles? Het ja, ja. scheelt toch ja. wel dat je er even een week hier uit bent, dan hoor. vind ik zelf. Ja, dan, dan heb hoor. je er weer meer zin in, hè? Dan is het. Ja, nou ben je weer Mis dan Misschien dat niet. Staal, week? Wat, wat, nou ja, ik heb het ook liggen huilen thuis. Of ja, dat zie je wel. Ja, ja, ja. Nou, dat doen we ook nooit meer, hoor. dan blijven we het samen. Ik ben maar. <laughs> <laughs> nou ja, in ieder geval uh, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ja. En uh, natuurlijk uh, zijn we de volgende week weer van 12 tot 2 met een, een Zandvoort Lunch. En morgen kunt u luisteren, Zandvoort Lunch, naar Ruud en Beb. Oké, okay, ook gezellig. Zeker weten. Wij wensen hun uh, veel succes. Zeker. Dolly, bedankt. En uh, ja, uh, luisteraars graag. ook wat mij betreft, uh, tot de volgende keer. Hoi hoi. Bye bye. Bye bye. Things you taught me I learned how to laugh and I learned how to cry. Well I learned how to laugh and I learned how to lie. So you think I could learn how to tell? Don't say you need me.